Rashid Finch met het NOS-journaal. Het vergrat tromp heeft in de Golf van Aden een gekaapt Iraans visserschip bevrijd. Ging gepaard met een schotenwisseling. Naan boord van het Iraanse schip werden twee dode Somaliërs gevonden. 16 Somaliërs die probeerden te vluchten zijn opgepakt. Die zitten nu vast op de tromp. Aan de Nederlandse kant vielen geen gewonden.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 Frankrijk beslist binnen een paar uur of de 12.000 Fransen in Ivoorkust worden geëvacueerd. President Sarkozy heeft de Fransen in Ivoorkust opgeroepen zich zo snel mogelijk op één plek in de grootste stad Abidjan te verzamelen. Franse troepen namen vandaag het vliegveld van Abidjan in. In Ivoorkust zijn al maanden velle gevechten aan de gang tussen de zittende en de gekozen president. Er zijn berichten over massaslachtingen. De parlementsverkiezingen en de presidentsverkiezingen in Nigeria zijn opnieuw uitgesteld. Heeft te maken met een gebrek aan stembiljetten. Om fraude te voorkomen zijn die in het buitenland besteld, maar door vertraging zijn ze nog niet allemaal gearriveerd. De parlementsverkiezingen zijn nu verplaatst naar zaterdag en de presidentsverkiezingen naar de zaterdag daarna. Het weer vannacht opklaringen. Het wordt 6 graden, morgen overdag af en toe zonnig, alleen in het oosten kans op een bui. En het wordt 11 tot 15 graden, dinsdag regenachtig, daarna droger en iets warmer.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 Gewaardeerd en geliefd voelen. Ja. Ja. Ik had dat wel eens gehoord ook van de mensen in India, die er in de verschillende kasten ja. zitten. Als de laagste kasten mensen van het evangelie horen, dan stijgt hun eigen waarde. Ja. Hè? Ja. Dus de, ja. Ja. Nee, dat, dat zie je overal waar, waar Gods woord opengaat, ja. in verschillende landen, ja. uh, dat dat inderdaad een, uh, iets is wat gebeurt. Ja. ja.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 Andere bed en and breakfast in Zandvoort hoorde ik wel eens een vriendin die zei: Ja, er liggen allemaal Bijbels daar. <laughs> Bijvoorbeeld ook in Zandvoort, ja. hè, om maar iets te zeggen. Ja. Maar dat heb je natuurlijk door heel de wereld: ja. kunnen mensen dus uh, een Bijbel uh, ja. pakken, omdat ze toevallig ergens logeren misschien. Ja. Ja. Maar ook bewust verdeeld konden ja. ze dus. Ja, dat klopt. Mm -hmm. Dat is wel heel mooi, want ja, dat, dat is toch een verrijking voor de mensen.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 Strength of my life.